Ik graag wat vertellen van uh, ons werk. Uh, dit is ons logo, Shemaia Onderwijs. En daar zit u een uh, shofar. Dat is een heel mooi onderwijs, de shofar. Als ik daarover begin, dan, uh, dan kom ik aan de rest niet toe. Shemaia Onderwijs, het zijn Hebreeuwse lijkende letters, maar dat is Nederlands. Uh, dat heb ik bewust gedaan omdat uh, ons onderwijs uh, vanuit het Hebreeuws gegeven wordt. Wij willen echt een stuk terug naar de grondtaal, naar de grondtekst. Om van daaruit tot begrip te komen van wat God tot ons te zeggen heeft, uit zijn woord. En uh, die boodschap die brengt herstel, genezing en helderheid. En uh, niet dat ik dat nou kon brengen of geven, dat is helemaal niet mijn opzet. Maar die boodschap, lieve mensen, en daar wil ik deze morgen met jullie induiken. Waar ik wel en niet over spreek, zegt er altijd even bij. Twee weken geleden was ik in onze thuisgemeente, dat is een evangeliegemeente. En uh, heb ik dat ook even gezegd? Het is altijd even spannend, want van, van tevoren gelijk kleur bekennen. Ik uh, spreek niet over het houden van de wet. Daarmee bedoel ik dat de Torah geen wet betekent. De Torah betekent onderwijzing. En daarom hoeven we geen wet te onderhouden. En daarom spreek ik daar ook niet over. Dus we hoeven niet, we moeten niet meer bidden. We moeten niet meer geld geven. We moeten, nee. Waar ik wel over spreek is een leven in zijn Torah, in zijn onderwijzing. In zijn woord. Zijn onderwijzing is zijn woord. En wie is dat woord? Yeshua. En door hem zijn we in de Vader. Dus als we in het woord zijn, in zijn onderwijzing... Dan zijn we in hem. En dat is waar ik eigenlijk over spreken wil. Weet u wie de naam Jezus uitgevonden heeft? De Grieken? Ja, ja het, komt, het is een Griekse transliteratie inderdaad. In uh, de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, van de Tanach, staat bij het uh, boek Jozua... ...heeft de titel mee gekregen van Isus. Dus dat is eigenlijk door de vertalers van de Septuaginta... ...die zijn er eigenlijk ingerold. En ik dacht vroeger altijd van... ...hé, hey, dat is een christelijke uitvinding van... Ja, ...om ons los te weken van het Joodse, ...van zijn Joodse identiteit. dacht ik altijd. En daar was ik best wel fel over. Want we mogen helemaal geen Jezus zeggen, weet je wel. Maar het is dus door... Uh, Thales van de Septuaginta al uitgevonden. En dan waren Joden. Dat waren Joodse daarbij. Dus daarom zeg ik ook altijd. Er is niks mis met het zeggen van Jezus. Er is niks mis mee. Het is een verbastering. Maar er is niks mis mee. Ik probeer hem even terug te brengen. Naar waar het begonnen is. En hoe het nu is. Is helaas erg. Uit en nu is het inderdaad zo, dat met het noemen van de naam Jezus, dat er hele andere associaties opkomen, en hele andere dingen gebezigd worden, die helemaal niks met Yeshua te maken hebben. En de naam Yeshua, je ziet het al, dit is, uh, die is zo over een menorah te plakken, dat weet u allemaal wel natuurlijk. Het zijn vier letters in het Hebreeuws die samen zeven vlammetjes hebben. <laughs> ziet u dat? Het licht van de wereld. En uh, dat, toen ik dat voor het eerst zag, toen, uh, toen sprong mijn hart op in mij, of mijn ziel. Dat vond ik zo mooi. Hij is, hij is het licht en hij is mijn licht. Hij heeft mij het licht gebracht in mijn leven. En daarom, zijn naam in het Hebreeuws heeft volle betekenis, terwijl Jezus en verbastering in het Grieks in feite niks betekent. Maar Yeshua, dat heeft de betekenis van Gods redding, God redt. Daar is nog meer over te zeggen. Kijk, dit is zijn naam met uh, puntjes erbij en streepjes. Yeshua. En zoals ik al zei, vier letters. En uh, we kunnen nog dieper in die betekenis gaan. En dan gaan we dat doen stap voor stap aan de hand van de letters. De eerste letter, wat is dat? Jood. Wat betekent dat? Hand. De jat, inderdaad. De tweede letter is een? Shin. En wat betekent dat? Tant, exact, vermalen, heel goed. Derde letter, een waf, en dat betekent haak. En de vierde letter, een a-in, en dat betekent... oog. Oh, wauw man, ik hoef helemaal niks te vertellen hier. <laughs> dus we weten wat de letters betekenen, en nu gaan we er wat dieper in. De J is de eerste letter van zijn naam. En daarin kunnen we de uitgestoken hand zien van de vader... In deze wereld. En ik heb die hand ooit eens naar mij uitgestoken geweest. Ik was uh, 13 jaar, toen had ik al een keuze voor hem gemaakt. En was, ja. Maar later heb ik dat helemaal vergeten. En ik was in de wereld, totdat ik op een conferentie kwam. Wat mijn ouders betalen. <laughs> en... Daar kon ik niemand ontdekken met wie ik samen lekker in de wereld kon zijn. Dan kon ik alleen maar samen met mensen in het woord zijn. En dat viel mij een beetje tegen, maar aan het eind van het weekend, toen wist ik waar ik zijn moest, op mijn knieën. En toen, toen ervoer ik zo sterk dat zijn uitgestoken hand naar mij gericht was en dat ik terug mocht komen. Tweede letter, de shin. Er is een hoop over te zeggen. Weet je wat dit is? Dit zijn tefillien, dit is een doosje wat de joden op het voorhoofd binden bij het bidden. En uh, op de zijkant van de tevelien staan uh, aan de ene kant de shin met drie vlammetjes. En aan de andere kant de shin met vier vlammetjes. En uh, wat is daar de uitleg bij? De shin met drie vlammetjes verwijst hierbij naar de tegenwoordige wereld. Die zal vergaan door de tand destijds. En de Shin met vier vlammetjes verwijst daarbij naar de toekomende wereld. En dat is een eeuwen oude gedachte. Als we dat meenemen, waar komt die hand, die uitgestoken hand dan vandaan? Van ja, waar van de Vader? Uit de toekomende wereld. Zijn hand wil ons uit deze wereld trekken naar de toekomende wereld. Door het oordeel of over het oordeel heen. ...naar de toekomende wereld. Ziet u? Dan krijgen we de waf, de haak of verbinding. Dat is het tweede deel van zijn naam. En waar gaat die verbinding nou naartoe? Naar dat oog. En wat betekent oog nog meer? De ayin, wat betekent dat nog meer? In uh, het verhaal van Hagar... U kent Hagar, de moeder van Ismaël... Die is met Ismaël ooit de woestijn ingestuurd. En toen kwam ze in de woestijn. En toen had ze geen water meer. En toen vond ze een Aïn die haar door de engel werd aangewezen. Een bron, een fontein. En dat is de tweede betekenis van Aïn. En ik zou willen suggereren dat in zijn naam verwezen wordt naar de verbinding met de bron van alles en dan zien we eigenlijk dat zijn naam naar het einde verwijst naar de toekomende wereld en naar het begin, naar de bron en dat brengt die twee ook bij elkaar zoals in openbaring 22 zien we weer bones levens een rivier van leven dan zien we eigenlijk dezelfde dingen als Genesis 2 en zo is hij ja, de alef en de taf. Het begin en het einde. Dat is even ter inleiding. Nu wil ik eigenlijk vragen wie er allemaal zijn Bijbel bij heeft. Om even open te slaan. Bij het boekje Zaja. Maakt niet uit welk hoofdstuk. Nou, als u nou... Ja, ik was er heel snel. Ik sloeg er gewoon per ongeluk goed al bij open. Als u nou de Bijbel eens in de lucht houdt. Zo. Wat voelt u dan of wat ziet u dan? Niks, het midden. Opengeslagen boek. Een platte spiegel. <laughs> dat is ook mooi. Evenwicht. Het, het midden, daar zag ik eigenlijk naar. We zijn hier ongeveer in het midden van de Bijbel. En het midden van Gods woord, waar zou dat nou naar verwijzen? En ik heb in het midden van zijn woord eigenlijk een verbinding gevonden met het begin, de bron en het einde, de toekomende wereld. En dat uh, staat dus in het boekje Zaja. En hoe vaak staat het er? Zeven keer. En uh, ga ik alles even laten zien. Begin, uh, vooral naar het begin. Ik wil vandaag eigenlijk met de onderweg naar het begin. Het allereerste begin. Weet u het niet, hoort u het niet, is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? In het begin is er blijkbaar een boodschap die verkondigd wordt, als u dit zo leest. is het niet? Wie heeft het van het begin af verkondigd, zodat wij het kunnen weten, of van tevoren dat wij kunnen zeggen het is terecht? Die vanaf het begin verkondigt nog steeds die boodschap, ziet u? Er is een boodschap in het begin. Wat het einde zal zijn. Hey, begin en het einde. Die van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehaag doen. Dus er ligt daar een plan. Er ligt een boodschap. De dingen van vroeger heb ik van oudsher verkondigd. En in de King James in het Engels staat hier telkens, the beginning. Dus dit is de nieuwe statenvertaling, de herziende statenvertaling. En van oudsher staat gewoon, ook het, kun je ook lezen als het begin. Uit mijn mond zijn ze voortgekomen en ik heb ze doen horen. Plotseling heb ik ze gedaan en ze zijn gekomen. Dus zoekend naar die bron, waar Yeshua's naam al naar verwijst, er zijn er heel veel teksten en passages in Gods woord die daarnaar verwijzen. En er zijn er zeven in Jesaja. Daarom heb ik het u van oudsher verkondigd. U moet de context natuurlijk een maar eens bijlezen thuis. Voordat het kwam heb ik het u doen horen. Anders zou u zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan. Mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden. Dus het plaatje, de boodschap die daar ligt in het begin, is compleet. God hebt daar een complete boodschap in gelegd, die het einde voor zegt, die alle dingen die staan te gebeuren, al verkondigt. Kom nader tot mij en hoor dit. Ik heb vanaf het begin niet in het verborgenen gesproken. Vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. Ja, van al de tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter orde genomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Meestal is die boodschap die God van het begin al compleet in deze wereld of aan ons of hoe dan ook ergens gelegd heeft. Die is meestal naast ons neergelegd. En door de eeuwen heen zijn er maar weinigen die het daarvan geproefd hebben. Ik vind het heel bijzonder dat het boekje Zaja daar zeven keer naar verwijst. Wist u dat al? Is dat alles eerder gezegd misschien? Want Heel bijzonder, want er zijn ook geen, niet meer teksten en niet minder. Het gaat echt zeven teksten die het begin echt laten zien als een bron, als een boodschap, als iets dat het einde verkondigt. Zeven keer, in het midden van de Bijbel. Dat is wel bijzonder. En zeven heeft altijd te maken met een complete cyclus. Complete cyclus, denk ik tenminste altijd. Als ik de 7 zie in de Bijbel, dan gaat het om een complete cyclus. Dus wat ik denk, is dat er vanaf het begin een complete cyclus, de complete cyclus, te vinden is. En uh, ik wil u eigenlijk uh, introduceren met een ander woord in het Hebreeuws Dat verwijst naar het begin. En daar heb ik twee teksten voor. Deze, de psalmen die zijn nog niet in de herziende statenvertaling beschikbaar. Dus vandaar even een andere vertaling. Openen zal ik mijn mond... In gelijkenissen, Psalm 78, vers 2 is dat: Uitspreken wat verborgen was sinds mensenheugenis. Verborgen kan ook goed vertaald worden, vertaald worden met opgesloten. En het woord hier voor mensenheugenis is Kedem. En wat betekent Kedem? Kedem is eigenlijk een Hebreeuws woord voor het oosten. Maar er zijn twee woorden in het Hebreeuws voor het oosten. Je hebt als gewoon naar het oosten, hè, je moet het land Israël voorstellen. En dan als men daar sprak over het oosten, over Misrach, dan ging het over Babylon of Syrië of Jordanië, weet ik veel. Het ging over het oosten, zoals wij het oosten zien. Hè, ik weet niet waar hier het oosten is, maar voor ons, voor ons Oekraïne, <laughs> heb ik, mijn vrouw komt uit Oekraïne, dus uh, ik heb een vrouw uit het oosten. Maar Mishrach wordt eigenlijk verwezen naar het geografische oosten. Maar het woord hier Kedem, kan ook vertaald worden met oosten, gaat eigenlijk over daarachter. Als de morgenwachter in de nacht aan het wachten was op die morgen, dan keek hij in de duisternis naar het oosten, totdat de zon op zou komen. En op dat moment dat het nog donker was, was de zon bekedem in het oosten, achter het oosten. Dat ziet u, achter de horizon. En dat is eigenlijk een beeld van wat de uh, tweede betekenis is van het woord Kerem. Dat is voor het begin van de tijd. Als we ons de tijd als een horizon voorstellen, daarachter is Mekerem. Voor het begin van de tijd. Dan kun je die, dit vers ook zo lezen. Uitspreken wat opgeborgen was... Van voor het begin van de tijd. Dus er zal een moment komen. Dat die, die zeven teksten. Dat die boodschap die in het begin ligt. Geopenbaard zal worden. Spreuken 8 is het volgende vers. Waar ik u. In wil leiden. Waar het woord Keram ook voorkomt. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken. En dit is een vers dat u. In moderne vertalingen een beetje anders zult lezen. Er wordt vaak uh, iets vertaald uh, uh, met de Heere, vormde mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oud-zijn, maar dat staat er niet. De Heere bezat mij, Is dus een bezittelijk woord dat hier staat, dat uh, dus uitdrukt de eenheid die er was tussen Yeshua en de Vader. Aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken, mekedem, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. En dat is weer een moeilijk woord in de vertaling, wat men blijkbaar niet zo goed kon vertalen. Hier staat weer iets van geformeerd, of in veel moderne vertalingen, in de statenvertaling en in de herziende statenvertalingen, staat gezalfd. Komt iets dichterbij. Het woord daar is nakaf. Wat betekent? Uitgegoten. Zoals een koning gezalfd werd. Zoals de olie werd uitgegoten over een over de persoon David door Samuel bijvoorbeeld. Dat woord staat hier, nakaf, uitgegoten, als olie. Van eeuwigheid af ben ik als olie uitgegoten geweest, vanaf Dat is dus even een heleboel informatie in één blokje. Ik probeer even een beeld te schetsen, en dat begin, wat wij dus gevonden hebben, getraceerd hebben, voor het begin van de tijd, is een plaats waar een boodschap is, waar Yeshua en de Vader in eenheid verkeerden, en van waaruit Yeshua, Gods redding, uitgegoten is. Ziet u het plaatje? Het is... We moeten eigenlijk ons de tijd voorstellen, zoals, zoals we gewend zijn, een lineaire tijd. 0, 100, 200, 1000, 6000, 7000 voor mijn part. Dan hebben we de, de tijd, dat is onze beperkte tijd... Waarin wij leven. In die tijd heeft, is, is God begonnen met scheppen. In Genesis 1. En aan het eind van die tijd zal hij dat voltooien. Dat is onze tijd. tijd de tijd is gaan tikken. En er is niks aan te doen. We gaan vooruit. Buiten die tijd. Is een andere tijd. De eeuwigheid. En dat is waar dit eigenlijk naar verwijst. Voordat de klok is begonnen te tikken, merk je hem. Het begin. Een plaats, een boodschap. Die vanuit die bron in de tijd is gegoten. Die dus elke seconde die er tikt, beschikbaar is. Elke seconde die er tikt, wordt dat uitgegoten. Dat is het plaatje. Nu, nu wil ik wat verder zoeken naar hoe dat plaatje eruit ziet. Die plaats. Ik refereer er naar als de plaats. Het is een plaats die beschikbaar is. Waar Yeshua ons in kan trekken. Ziet u? Een plaats waar Yeshua ons brengt. Die dus in het begin was voor de tijd, en die zal zijn na de tijd. Toen ik uh, vijf jaar geleden was Marina, mevrouw zwanger van Nathan, maar onze oudste zoon. En dat is wel een bijzonder verhaaltje, want toen hoorde ik voor het eerst over uh, die bron uh, van Ariel en Devora Berkewitsch. Uh, sommigen van u zullen die wel kennen. 2005 was dat. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe Devora ons daarover inleidde. In een klein groepje in België, in Antwerpen, zaten we en. Uh, zij las gewoon Genesis 2 vers 8 voor. En ze keek zo met een glimlach de zaal in. En ze zei: Let's do a little bit of Hebrew. En ik, ik werd al opgewonden, want Hebreeuws, daar hou ik van. En toen, begon, toen openbaren ze Genesis 2 vers 8 vanuit het Hebreeuws. En dat was zo'n mooi beeld. In Genesis 2 vers 8 wordt dit, deze plaats Mecedem omschreven. Genesis 2 vers 8 verwijst naar, nou, we zullen daar later. Zullen we daarnaar kijken? Toen werd Nathan geboren, onze oudste zoon, waar Marina dus zwanger van was. En geloof het of niet, die werd op 22-2 geboren, om twee uur s middags, precies, geen minuut eerder of later. En toen we hem inschreven, kreeg hij geboorteakte nummer 200. Net alsof God iets met een 2 even wou. En toen moest ik terugdenken aan die boodschap die ik gehoord had, dat het Genesis 2 die dezelfde is als Openbaring 22. Boom des levens en rivier des levens. Ik vond dat zo bijzonder. En dat is net alsof God me persoonlijk daar al mee verbonden heeft. In 2005. Mekadem, Kadem, wat spreekt voor het begin van de tijd. In die plaats liggen dingen opgesloten. Ligt de hele plan van God opgesloten. En er zijn openbaringen die daaruit komen. En nu al vandaag de dag wereldwijd begint dat zich meer en meer te openbaren. Ik wil met jullie eigenlijk even naar Genesis 1 vers 1. En daarna naar 2 vers 8. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk een bekende tekst. Misschien wel de meest bekende van alle, dat weet ik niet. Maar in het begin, hebben we daar eens, wel eens over nagedacht? We zijn nu dus het, bij het begin waar je Jezaja naar refereerde. In het begin, wat zou dat nou betekenen? ik wil graag even een paar reacties van u horen. Dat is ook mogelijk. Er staat geen, Bereshit, er staat niet Berhari Dus er staat geen lidwoord. Dus in een begin of in het begin, dat, dat kan allebei in principe. Hm? Het begin. Hm. Ja, inderdaad. In een begin. Rashid is wat mooi zo over te vertellen trouwens. Rashid uh, verwijst ook naar de eerstgeborene. Als Jacob uh, zijn oudste zoon Ruben zegent, dan zegt hij, dat is de Rashid van mijn vermogen. De eerstgeborene van mijn vermogen. De eerste, eerste link van mijn vermogen. En dan krijg je al oh, een heel andere vertaling natuurlijk. In een uh, eersteling. Maar in kan ook betekenen met. Dan krijg je met een eersteling. Schiep God de hemel en de aard. Met een eersteling. Met de eerstgeborene. Maar in het begin. Als we gewoon blijven bij deze vertaling. In het begin. Wat, wat zal dat betekenen? Ja. Kijk, geen lopen. Ja. In het begin. we in het begin. Dat is waar wat u zegt meneer. Dat is het begin in de tijd. Daar begint iets. En er begint een tijd te lopen. Ja. Dat is een goede richting uit. Even kijken of ik het nog kan herhalen. God had voordat hij begon met scheppen een plan. En dat plan bestond in een tijdsbestek. En in dat tijdsbestek... Moet dat plan tot voleinding komen. En dat plan was het koninkrijk van God. Zijn koninkrijk wat komen gaat. En daarin zal het gaan gebeuren. Amen. En dat plan is Yeshua die dat koninkrijk zal gaan leiden. Amen. Wat mooi. Ja? Maar ik zat zo te denken. Dat je ook. Uh, dat als God het begin en het eind in zijn hand heeft. Dan valt de schepping ook in hemzelf. Als ik, mag ik, dat zo, kan ik wow. dat zo zeggen? Absoluut. In het begin. Ik vind dat prachtige opmerkingen. Is er nog meer? Is er nog iemand? Dat is in uh, vers 2. <laughs> Een mooie vraag. Heel goede vraag. Maar. Ik wil nu even in vers 1 blijven. Dat nog wat te zeggen? Ja. Als ja. ja. ja, je inderdaad uitgaat van een plan, dan zou je in het begin, in het begin ook kunnen. Mm -hmm. Ook mooi. Mm -hmm. ja, ja. Absoluut. In het begin, ik wil nog iets toespitsen: het woordje in. En als u die, die opmerking van deze mevrouw en meneer even. ...in gedachten houdt... ...het plan van God... ...in God... ...in het begin... ...ja? Ja? Ja? Amen? Zou het hier kunnen betekenen... ...binnenin het begin? Dat is een suggestie eigenlijk. We zijn gewend om... ...in het begin inderdaad aan tijd te refereren... ...en dat is niet verkeerd... Maar in, be, wat ook de tweede letter van het Hebreeuws is, een huis, binnenin het begin, schiep God de hemel en de aarde. En die, dat vind ik zo mooi. In hem, in de Vader. In hem. Dus waar begint God voort? Het begint in hem. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is, Ik zou graag naar vers 2 gaan, ik weet niet meer wie dat zei, maar we gaan nu naar Genesis 2 vers 8. Ook plantte de Heere God, even kijken hoor, een hof in Ede, in het oosten. En daar staat in het Hebreeuws be-eden, me Be-eden, in Ede, be, hè, dat was in, maar me kedden. dus niet in het oosten. Mekedem betekent uit of vanuit. Kedem. En wat betekent een kedem ook alweer? De tweede betekenis van kedem? Ja, voorbij het oosten en opgeborgen voor het begin van de tijd. Voor het begin van de tijd wordt ook wel vertaald met van ouds of van oudsher. Voor het begin van de tijd. Op die waar is dat? In hem. In de Vader. Inside. Van binnen. In hem. Dus God planten, de Heere God plantte een hof in Ede vanuit hemzelf. Vanuit hemzelf. Daar komt die hof vandaan. En die, die hof van Ede is dus een openbaring van wie de vader is van binnen. Wie hij van binnen is. En hij bracht de mens die hij geschapen had naar daar. Waar wil God dat de mens zou zijn? In hemzelf. De mens is voor niets anders geschapen dan dat. Om in hem te zijn. In die plaats, de tuin van Ede. Er is een... een een naam van God die door de Joden gebruikt werd in het begin van onze jaartelling. Dat is Hamakom. En Hamakom betekent de plaats. De mokum, dat is het Jiddisch. Wij hebben ook een mokum hier in Nederland. Hè? De plaats. Maar dat, dat suggereert eigenlijk dat de Joden in die tijd wisten: dat de tuin van Eden een openbaring was van het hart, van de binnenkant, van. Van vaders binnenkant. De plaats waar wij voor geschapen zijn. Als mens. Yeshua die zei telkens in, in, in uh, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Blijf in mij. En door in hem te blijven, blijven we in de vader. Ziet u dat plaatje, dat het één plaatje is. Wat er in Genesis en in Johannes geschetst wordt. In Hem blijven de plaats waar we voor geschapen zijn, de plaats hamakom. En Eden, Eden betekent verrukking. En het wordt uh, vaak is het uh, een, een, door de vertalers wordt het Hebreeuws de ene keer toegepast uh, eh, door het rechtstreeks uit het Hebreeuws weer te geven zoals Eden. Uh, ook planten de Heer God een hof in Eden. hebben de vertalers ervoor gekozen om het Hebreeuwse woord daar neer te zetten. En op andere plaatsen vertalen ze het. En dat is altijd een keuze die je als vertaler maakt. Ik zou willen suggereren dat we hier helemaal geen Eden als naam hoeven te zien. Maar dat we dit gewoon kunnen vertalen. Ook plantte de Heere God een hof in verrukking. Die plaats in Hem, waar wij kunnen zijn door Yeshua, dat is een plaats van verrukking. Verrukking. En hij bracht daar de mens, hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Het Hebraeus, Ashum Sham kan ook betekenen, hij bracht naar daar de mens die hij gevormd had. Dat vind ik iets persoonlijker, iets intiemer. Dat zijn de termen in het Hebreeuws nog. Bereshit, Be'edden, Makedden. En hier volgt dan wat we daaruit van kunnen maken. Binnen in het begin schiep God de hemel en de aarde. En ook plantte de Heere God een hof binnen in verrukking, vanuit voor het begin van de tijd. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Lieve mensen, dit is het begin van Gods woord. Dit is het begin van zijn openbaring. Hij begint in hemzelf. En vanuit hemzelf komt alles voort. Het complete plan is daar te vinden. Zijn ideeën, alles wat er te vinden is in hem, geeft hij aan ons Maakt hij beschikbaar, zodat we daar kunnen zijn waar we voor geschapen zijn. In hem. Dit is ook wat Ariel en de Vora Berkowitz onderwijzen en waar zij de wereld mee overgaan. Ze gaan naar Azië, naar Ierland, naar Polen en waar ze al niet komen. En zij beginnen altijd hier. En ik, ik heb zoveel te vertellen, maar ik, ben ook, ik begin ook hier. Want dit is de plaats, een as van een wiel. We hebben gezien dat begin en het einde hetzelfde is, we zijn gewend om lineair te denken, maar eigenlijk is de Bijbel een cyclus. En we zijn ergens in de cyclus en we moeten maar even, Telkens, ook als we de Bijbel lezen, we, moeten we even zoeken waar we zijn in de cyclus. Hier is het Hof van Ede en ergens onderweg zijn wij. Hier een ballingschap, ja ik denk dat het grootste deel ballingschap is hoor, want er is maar één plaats, één Hof van Ede. Maar het begin en het einde zijn één. En al de rest het draait vanzelf weer terug naar het begin toe. En zo zie ik het ook als een wiel. Met allemaal spaken die allemaal terug verwijzen naar Genesis 2. Het begin. Als een as. Genesis 1 tot 3 zou ik eigenlijk willen verwijzen als de as van het wiel van heel Gods openbaring. En dus waar we ook zijn in de cyclus, er is altijd wel een spaakje naar die as. En als we gaan, blijft die as die blijft op dezelfde plaats. Net als, net als die wielen in het visioen van Ezekiel. Nou, ik zou willen suggereren dat het visioen van Ezekiel, daar hebben we die raderen, die wielen. Als we dat dit beeld mee vastpakken, Gods openbaring aan de mens, met daarin in het midden de as die zich eigenlijk niet verplaatst, die telkens op dezelfde hoogte blijft, telkens even beschikbaar. Het is gewoon een beeld, ik, ik schets maar beelden en ik ben een schilder met woorden misschien. De tijd gaat voorbij en we zullen uiteindelijk weer op die plaats zijn, in de tuin van Ede. En nu kunnen we natuurlijk Genesis 2 gaan doen. Misschien hebben we, dat ik nog een paar dingetjes wil vertellen uit Genesis 1. Dan gaan we toch naar Genesis 1 vers 2. Gaan we even met de Bijbel doen. Ik, uh, de presentatie eindigt hier. Binnen in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde op de wateren. En God zei, er zij licht en er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. We zien de aarde, dus eigenlijk de aarde en de hemel die waren geschapen in duisternis schijnbaar hier. We zien het beeld van dikke duisternis waarin de aarde verblijft. En de aarde die is omcirkeld door water. Er staat, de geest God zweefde op de wateren, het woord daar is tegom, wat diepten betekent. Dus overal was water op, dat aarde, op die aarde. Op die wereld was overal water. En in de duisternis zweefde Gods geest op de wateren. Dat is eigenlijk raar. Want in God is toch geen duisternis? Er wordt uh, een verhaal bij verteld, bij deze eerste versie. He, dat het, duister, het was duister en het was woest en ledig. En u kent het verhaal allemaal... Daardoor moet er haast wel iets anders geweest zijn hiervoor. Omdat hè, God die maakt toch geen duisternis en geen woestheid en geen ledigheid. En dit verhaal, dat, dat is, ik, heb, ik heb ook altijd gedacht dat het zo was. Want duisternis en woestheid en ledigheid, dat is toch niet in God. En toen ik meer de Bijbel vanuit het Hebreeuws ging lezen, dan heb ik geleerd eigenlijk van even de stemmen te laten zwijgen. En maar puur te lezen wat er staat. En we zien hier een beeld wat geschetst wordt. Er wordt helemaal niet gesproken over een duivel en over wat er voor was. Er wordt gewoon niet over gesproken. Er wordt gesproken over de wereld, de hemel en de aarde die geschapen werden. Een aarde die omringd was door water. En Gods geest die daarop was. En het woord daar is rakaf. En dat betekent geen zweven. Maar broeden. Broeden, zoals een kip op de eieren broedt. Zo broede Gods geest over die aarde die hij net geschapen had. En het woord rakaf, dat wordt gebruikt voor broeden, maar het komt eigenlijk van, van, een, van zachtheid, bewogenheid. Dat is de originele betekenis van het woord rakaf en het wordt gebruikt voor broeden. Dus dan krijgen we een beeld van de aarde die omringd is door water, waar God op broedt met bewogenheid. Ziet u hier misschien nog een ander beeld. In een, als u dit plaatje ziet voor ogen houdt, ziet u misschien nog iets anders waar u dit aan doet denken. Leg eens uit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zal even herhalen, zodat iedereen het hoort. Zij ziet het beeld van een kind dat omringd wordt door water. Net zoals de aarde hier omringd wordt door water. En dat is denk ik ook waar wij aan herinnerd worden als dit beeld voor ons geschetst wordt. En als Gods geest dan op de water broedt, dan zien we daar misschien een placenta. In het donker. Voilà. God is een God van beelden, van gelijkenissen, ziet u? In het begin lagen gelijkenissen opgeborgen, zoals Psalm 78, vers 2 zegt. Precies. Dus als we dit beeld zien, wat is hier dan aan de hand? Waar zijn we in de geschiedenis, in Gods plan? In de buik van de Vader. Moet er, nog komen. Mm -hmm. er moet iets voltooid worden en die voltooiing moet nog komen. We zijn hier dus op het punt in de geschiedenis waar God eigenlijk de aarde doet geboren worden. Amen. Amen. Heb iedereen dat gehoord? Precies, we zien hier het beeld van de aarde die geboren wordt, die tot voltooiing moet komen. De aarde die in de buik van de vader is, die tot voltooiing moet komen. En daarin ligt het hele plan al opgesloten. Zoals in uh, Jezaja hebben gelezen. Het hele plan. Wat God wil bereiken met deze aarde is dat het tot voltooiing komt. En dat wij daar als zijn kinderen tot ons doel zullen komen waarvoor we geschapen zijn. En dus dat beeld, dat is Genesis 1 vers 1 en 2. En dan, en dan zien we dat God spreekt het licht in de wereld. Op deze plaats van duisternis waar hij is, brengt hij licht. Wat zou dat licht kunnen zijn? Zijn woord. In het begin was het spreken. Dus als wij die duisternis, waarin we die wereld zien in wording, die tot voltooiing zal komen, dan is dat duisternis. Maar zijn woord brengt daar licht. En vaak als we zijn woord lezen, dan beginnen er... Uh... Altijd uh, andere lichtjes, zoals ik, zoals ik net al vertelde van het verhaal van die, uh, van die val van Satan en die dus de aarde verwoest heeft en leeggemaakt. Dat, zijn, dat is een ander lichtje, ziet u? Er plinkt een ander lichtje. En er plinkt nog een lichtje hier en nog een lichtje daar. En zo lezen, zo lezen we vaak God woord en dan, eh, dan zien we dat lichtje en dan zeggen we, ja dat is waar. Ja. Zo zijn er een heleboel lichtjes... Maar de uitdaging is eigenlijk als we zijn woord lezen, om al die lichtjes te laten zwijgen en alleen maar dat licht van zijn woord te laten schijnen. Alle de is vreemd vuur. Is het niet de bedoeling geweest van God om er een vreter te laten komen, om de keus voor te, voor te stellen aan de mens, bedoel je? Ja. Dan ja. staat in Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld. En dan gaat het verder over de openbaring van die vreter. wil ik nu denk ik even niet heen gaan. Het is, uh, er is veel over te zeggen. Wat mij opvalt in het, in het bestuderen van Genesis 1 en 2, is dat die vreter geen rol heeft. Er was volmaaktheid. Alleen God was maar bezig. De hof, de gan in het Hebreeuws, is een omsloten ge gebied... En alles wat daar buiten is, is door en distels en wat dan ook. Ja. Ja. God had al rekening gehouden met, met die zonde, bedoel je eigenlijk. Hè? Ja. En in zijn wijsheid had hij daar al een plan voor klaar liggen. Dat is zeker waar. Maar de uitdaging, lieve mensen, is als we in Genesis 1 en 2 studeren, en, en het gebeurt altijd en overal dat we naar Genesis 3 gaan. Naar de ballingschap. Naar buiten die hof. En de uitdaging is om eventjes te blijven. Voor die zondeval. Om daar te zoeken. Te, en te onderzoeken. En te studeren. Wat er in hem is. Makedem. Op die plaats. Waar, ja, waar we voor geschapen zijn. En dan is het echt de uitdaging. En dat moeten we vasthouden. Om niet naar Genesis 3 te gaan en naar de zondeval... en wat er allemaal daarna wel niet gekomen is aan ellende en doorn en distels. En dat doen we zo makkelijk. Zijn we allemaal toe Maar Als we Genesis 1 en 2 lezen... laten we dat doen in duisternis met alleen het licht van Gods woord. Ik denk dat dat een mooi punt is om af te sluiten. Amen. We zoeken naar het hart van de Vader en daar zijn we naar onderweg. Dat is ook de plaats waar alles weer zal uit, op uitlopen... En de plaats waar wij hersteld zullen worden in hem. Is er nog? De belangrijkste boodschap is dus het hart van de vader, waar het begon. Daar gaat het om. En er zijn al anderen die hebben gesproken over het hart van de vader en daar openbaring over gebracht hebben. Maar ik denk dat er nog een weg te gaan is. Omdat wij vaak een beeld hebben van de vader van, vanuit ons achtergrond. Van een god die wel eerst eens eventjes een wet zou leggen op zijn volk. Om te proberen. Vervolgens lukt dat niet. Wat zullen we nu toch doen? En dan, nou ja, dan stuur ik maar mijn zoon. Maar dat is al een verkeerd beeld van de Vader. Gelukkig, halleluja. En nu zijn we onderweg om meer te ontdekken van dat Vader, dat van God, dat in het begin eigenlijk over niets anders gaat. Genesis 1 en 2 is op die plaats voor de zondeval. En daar wil ik met u allemaal lekker naartoe en uitgebreid over nadenken en praten en studeren. Nou, Goeiedekomst.